Drukke dag in Den Haag. Formateur van Zwol en onze nieuwe premier To Be Schoof... zijn de hele dag aan het praten met de kandidaatministers voor het nieuwe kabinet. Het lijken een soort sollicitatiegesprekken, maar dat zijn het niet, zegt verslaggever Wilco Boom. De kandidaten zijn allemaal naar voren geschoven door hun partijleider... en daarmee volgens hun partij al geschikt. En wettelijke eisen voor een ministerschap zijn er niet. Dus het zijn geen sollicitatiegesprekken. Het draait veel meer om de vraag of er beletselen zijn in het verleden van de kand... Die op den dure ministerschap in de weg zouden kunnen gaan zitten. Vandaar dat alle kandidaten gescreend worden door de Belastingdienst en de AFD. De eerste die vanochtend langskwamen waren de kandidaat-vicepremiers Hermans van de VVD, Van Heijem van NSC en Keizer van BBB. De afgelopen weken zijn op verschillende Griekse eilanden vijf toeristen om het leven gekomen. Nog eens drie worden er vermist. Komt door de hittegolf daar. Een van de doden is een Nederlander. Die werd zaterdag gevonden in een ravijn op het eiland Samos. In Drenthe is een weg in de buurt van het plaatsje Klazinaveen bedekt onder een stinkend goedje. Een vrachtwagen knalde daar vanochtend tegen een viaduct. Een tank met afvalwater uit Dixies, van die mobiele wc's die je op festivals hebt, viel van de vrachtwagen af. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgezet. En bij de Albert Heijn ga je geen medewerkers meer zien met een naamkaartje. De supermarktketen doet die dingen weg... omdat veel personeel steeds vaker te maken krijgt met intimidatie en agressie. En dan helpt het niet mee als ze ook nog een naamkaartje dragen, zegt de supermarkt. Als je dan wordt aangesproken of nou, met intimiderende woorden wordt aangesproken... en het is ook nog je eigen naam die er in die zin bij komt... dan komt het nog dichterbij. En daarbij worden ook heel veel mensen dan veel makkelijker opgezocht op social. Nou, en dat heeft ons ook doen besluiten om te denken van... nou dan uh, schaffen we dat af. Albert Heijn zegt dat ze nu ieder jaar meer dan duizend meldingen krijgen... van medewerkers die te maken krijgen met agressieve klanten en overlast. Er komen ook borden te hangen in de winkel... met een oproep om respectvoller om te gaan met het personeel. Het weer aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland wolken en kans op regen en onweer. Het is 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De voor jou, bij je tot zeven uur vanavond. In En dit is een uh, hele mooie nieuwe single die er nou aan gaat komen. Hier is uh, Espresso van uh, Sabrina Carpenter. I know I got them Too bad your ex don't do it for ya Walked in and dream came true for ya So I was getting enough for ya yes. I know I'm out into it for ya yes. That morning coffee brew yes. One touch and I'm brand new for ya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 Ja, ik wilde even de aantal stemmen per partij uh, noemen. Want die zijn nu uh, bekend. De PVV is uh, 1864 stemmen. VVD 1101. Dus dat is echt een uh, enorm uh, verschil. Terwijl we altijd een VVD-dorp zijn uh, geweest. GroenLinks-PVDA 956. Dus dat is eigenlijk best, uh, best veel. Dan D66 75. CDA 359. VOLT 340.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 What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Nobody not nah, give you no break, police not nah, give you no break, that old soldier man I give you no break, not even your eyes not give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do?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 je bent hier zo'n spoor, ja ja nu moet je door, ja ja kijk niet meer om na na sick the ways stick the your ways na na sick the ways sick the your ways na na sick the your ways nah, nah. sick the ways na na sick the ways sick the ways na na sick the ways je wilt je gelijk meteen daar is altijd geweest blijf je je krijgt Mama, zeg me dan waar. Mama, zij me werk hart mij. Mama, zij me werkt hart, maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Mama, mama, zeg me dan waar. Mama, zij me werk hart mij jongen. Mama, zij me werkt hart, maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Mama, mama, zeg me dan waar. Mama, zij me werk hart mij. Mama, zij me werkt hart, werk maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Mama, mama, zeg me dan waar.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 Feel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 En uh, uh, ook de omliggende gemeentes, daar staat het gewoon echt uh, uh, helemaal vast. Dus ja, uh, vanuit uh, uh, zeg maar de richting Hoofddorp uh, ja, stijgen gewoon eigenlijk vast hier naartoe. En waar woon jij, Fred? Uh, <laughs> Ik moet uh, vanuit Nieuw-Vennep komen. Zo, oh, oké. Okay. Ja. Dat is een eentje. Ja. Normaal gesproken een half uurtje rijden, toch? Uh, ja.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 Dat is heel graag. Dus er is toch altijd een bepaald iets... dat mensen het een soort van wel willen weten. Maar dan zeggen ze ook, mij maakt het niet uit... want ik ken iemand en die kent ook weer iemand... en die is toevallig homo. Eigenlijk ben je heel normaal. Ja, precies. Dus ik vind het heel normaal. Maar toch wil ik het heel even over hebben. Ja. Nou, als apart hoe we daarin uh, zitten. Ja, dus eigenlijk... Weet je, kijk, we zijn eigenlijk gewoon um, drie mannen... die uh, het heel leuk vinden om te zingen en op, op te treden. En ik ben nu ook natuurlijk zelf... als solo Devin Donovan... ben ik ook gewoon iemand die heel graag op het podium staat. En dat ik toevallig dan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 Maar zingen, dat moet je wel doen. Want dat ja. kunnen wij weer niet, hè Fred? Nee, nee, nee, nee. nee. We, we gaan, we uh, hebben, we gaan we Fred en ik hebben mee. wel eens een nummer opgenomen. Ik maar mee? Dat nee. is niet door de Balletagecommissie <laughs> heen gekomen, toch? Helaas, helaas. Helaas. Nee, Zodalig, ja. Ga je dat maar lekker in de douche, nee. in de douche doen. <laughs> dat <laughs> okay. gaat ook zo lekker. Ik. Nou, dat is ja, wel ja, erg voor uh, de buren, uh, Fred. Dus, uh, wow. Nou ja, Deffen zometeen hier uh, live op de radio.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 Aire. Si yo sé que contigo estoy ik denk aan wat we deden, hoe we samen lachten. En ik geef het toe, ik kan niet langer wachten. Fantastisch, ik dat met jou in gedachten. Voel ik me niet alleen in die lange nachten. Tengo, mi ik ga zo'n bonita, lake. Siempre, siempre, feestu favorita. Da'n avond zijn we señorita. En si, tengo que escoger.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 ik heb je gemis, naar aan wie te Ik heb zo lang moeten wachten Hou me nu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 Mm. Op de startbaan gaan, alle lichten aan Neem me bij de hand, en zo snel je kan En nu is de tijd, niemand is achtergebleven En ik neem je mee, en hou je stevig vast Door een wolken zee, naar het licht dat ik zag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 Laat mij maar vrij, vrij, vrij Jij laat me vliegen We vliegen voorbij, bij, bij Laat mij maar vrij, vrij, vrij Jij laat me vliegen Door de schemering, een betovering Laat ons gaan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 Geweldig je uh, dankjewel voor dit uh, live uh, optreden hier in de studio. De storm was even gaan liggen, maar die komt er weer aan. He, oh, de storm. hij komt er weer aan hoor. Ja, ja. Want, uh, wat gaat er gebeuren? Even zo vlak voor het nieuws om nog uh, te vertellen. Nou, we gaan het sowieso zonder jou zingen zometeen nog natuurlijk. Want dat is mijn single uh, uh, waar ik, uh, die ik zelf geschreven heb. Vind ik had altijd heel leuk om te zingen. En uh, nou, nog veel meer eigenlijk. Komt dat... ook een nieuwe single van storm uit hoor. Ja, inderdaad. Show me. Show me. Ja. Oké, okay, nou als daar weer wat over bekend is, dan horen we dat graag uiteraard. We gaan op naar het nieuws en dan zal meteen live Devon Donovan hier in de studio de solo-platen van hem. Attention, my name is Kanga We come for tell about the thing called one love. We have a lot of jealousies, so you see. Today's friends are tomorrow's enemy. A lot of them are sleeping, a lot of them are walking. General, general, general, you have to report you see, so. We used to be friends, but now we go apart.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 I me say anything, me wanna do, me do it one time Me no care what people say and me no care what them chat Me just talk sense and say me get past them And them I wonder why I might get so far. The attitude Problems I can with spin. Get up a sandal, get up a sand and stand on fire eyes. And you figure up a sandwich get up a sand and stand, stand, stand on fire. Me no take no bullshit from anyone. Man, me the mammy, don't take no push it from anyone. Anything me but me, I forgive it back again. I mean say anything me, lend me have forget it back again. Gotcha love from I'm when me come me come again. Gotcha love when and when me come no Get up a sand on get up a stand and stand on fire right. And you figure up a sand on get up a sand and stand on fire right wat is het? Wat is het? Wat is het? One love het? is het? One love What Wat is het? Tot zover het? ritme van het? Via de kabel op 104.5 het? in de ether op het? op 106.9 Straks Three.